9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De opmars van de regeringstroepen in Libië lijkt door de luchtaanvallen gestopt. Gisteravond werd een raket afgevuurd op het hoofdkwartier van Gaddafi... waarbij een gebouw werd verwoest. Het is niet duidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen. Volgens het Amerikaanse leger is de Libische leider... geen doelwit van de acties van de coalitie. Gaddafi zei in reactie op de luchtaanvallen van de afgelopen dagen... dat hij zich opmaakt voor een lange strijd. De Amerikanen willen de leiding over de operatie zo snel mogelijk overdragen aan de Fransen en de Britten of aan de NAVO. De NAVO-landen zijn het nog niet eens over een gezamenlijke strategie. Turkije houdt een besluit over militair ingrijpen in NAVO-verband tegen. De alliantie is er wel over eens over het handhaven van het VN-wapenembargo tegen Libië. Een Palestijnse technicus die vorige maand verdween in Oekraïne, blijkt in Israël gevangen te worden gehouden. Waar die van wordt verdacht, is niet duidelijk. De man is een 42-jarige medewerker van een elektriciteitscentrale in de Gazastrook. Hij werd vermist sinds die vier weken geleden in Oekraïne op de trein was gestapt. Zijn Oekraïense vrouw zei toen al dat hij door de Israëlische geheime dienst was ontvoerd. In Israël mocht er over de zaak niets worden gepubliceerd. Maar dat verbod is door een rechter gedeeltelijk opgeheven. De Israëlische geheime dienst bevestigt dat de man vastzit... maar zegt niet hoe die in Israël is gekomen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO maakt zich zorgen over radioactief besmet voedsel in Japan. De problemen blijven niet beperkt tot een gebied van 30 kilometer rond Fukushima, zoals we aanvankelijk dachten, zegt een hoge functionaris van de WHO. Verhoogde dosis radioactiviteit zijn onder meer aangetroffen in spinazie en in melk. Ook het kraanwater in de buurt van de kerncentrale Fukushima blijkt besmet met radioactief jodium. Het dodental door de aardbeving en het tsunami is nu gestegen tot ruim 8600. Dat zal nog fors oplopen, er worden meer dan 13.000 mensen vermist. In Frankrijk heeft het vol nationaal flinke winst geboekt bij de regionale verkiezingen. Bij meer dan drie kwart van de stemmen geteld komt de extreemrechtse partij van Marine Le Pen op 15 procent. De centrumrechtse UMP van president Sarkozy blijft met 16 procent van de stemmen net iets groter. De socialistische partij en andere linkse oppositiepartijen komen samen op zo'n 48 procent. De matige score voor het UMP is een tegenvaller voor Sarkozy. Die volgend jaar opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap. Dan het weer nog, op de meeste plaatsen zon. Alleen in het noorden vanochtend bewolkt, wordt ongeveer 10 graden. En morgen en woensdag wordt het nog iets zachter en het blijft vrij zonnig. ANWB, verkeersinformatie op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Best en Boksel staat 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A12 Den Haag richting Utrecht bij de Meren 8 kilometer. A50 Os richting Eindhoven tussen Nistelrode en Veghel Noord 6. A58 Tilburg richting Breda tussen Afrit, Hilvarenbeek en Geelse 8 kilometer. A76 Heerle richting Geleen tussen Knopen ten Essen en Geleen. 9 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting is de weg om 10 uur weer vrij.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 NOS Radio in Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Hadden de problemen rond de kerncentrale in Japan voorkomen kunnen worden? Blijkt namelijk nu dat verplichte controles door de eigenaar niet zijn uitgevoerd. Hoort u zo meer over? We gaan eerst naar Libië, Benghazi. En in die stad in het oosten van Libië werd er vannacht opnieuw geschoten. Stad waar de opstandelingen zich hebben verschanst is nog steeds niet veilig... ondanks het vliegverbod dat nu boven Libië wordt afgedwongen. Correspondent Hans-Saap Melissen van de Wereldomroep is in Benghazi. Nou, het was vooral de afgelopen avond erg onrustig, direct voor mijn hotel. Op het kruispunt waar ik nu ook uitzicht op heb daar, uh, staan vaak om die tijd nog oppositiemensen, opstandelingen... die het verkeer controleren, die bang zijn dat er verkeerde mensen de stad inkomen...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 Er is ook wel uh, kritiek op de beschietingen, of in ieder geval vragen die worden gesteld. Bijvoorbeeld in Amerika. Daar klinkt intussen de vraag wat nou het doel is van de beschietingen: simpelweg het afdwingen van het vliegverbod, een no-fly zone, of toch het verdrijven van de kolonel Gaddafi. Correspondent Ron Linker inventariseert. US-, Franse en Britse forsen target Libyan air defenses in support van In alle zondagse politieke talkshows ruime aandacht voor Amerika's derde gewapende conflict in een moslims land. De hoogste militair, admiraal Mike Mullen, zegt dat de missie twee hoofddoelen heeft. Deze militaire missie is heel op het bevorderen dat hij zijn civiels kan vervangen en dat we kunnen supporten. Het gaat dus om twee doelstellingen. Voorkomen dat hij, Gaddafi, niet langer zijn eigen bevolking kan aanvallen. En het mogelijk maken van humanitaire hulp in Libië. Een vliegverbod is daarvoor cruciaal, maar niet het verdrijven van de dictator. Sterker nog, er is een scenario denkbaar waarbij Gaddafi overeind blijft. Het is niet om hem te zien, het is om de en Gaddafi kan in de uh, het behoort dus tot de mogelijkheden dat Gaddafi in het zadel blijft, iets wat haak staat op de wens van het Witte Huis dat de libische dictator het veld ruimt, zoals president Obama bijna drie weken geleden al zei. Let me just be very unambiguous about this. Colonel Gaddafi needs to step down from power and leave. moet opstappen, vindt Obama, maar dat is niet het mandaat dat de veiligheidsraad de militairen meegaf. Journalisten in Tripoli kregen gisteravond een gebombardeerd gebouw te zien dat Gaddafi gebruikte. Maar of de acties bewust tegen hem gericht waren... Nee zegt het Pentagon. Can you guarantee that coalition forces are not going to target Gaddafi? At this particular point I can guarantee that he's not on a targeting list. Gaddafi staat dus niet op de lijst met doelwitten. De conservatieve politicoloog en voormalige VN ambassadeur John Bolton zegt dat dat de tegenstrijdigheid bewijst van de aanpak van de regering Obama. Well this shows the contradiction in the administration's thinking. They've spent a month telling us that the principal threat to the safety of Libyan civilians is Muammar Gaddafi. So if our het is goal is toe to protect the Libyan civilians. How can we do anything other than remove him? En de idee that he would remain in power over some Libyan civilians, je have to ask: what did those Libyan civilians do wrong? Als Gaddafi verder ongemoeid wordt gelaten en hij zijn brute dictatuur kan handhaven over een deel van Libië, dan kun je je afvragen wat hebben die Libiërs misdaan dat de internationale gemeenschap hen niet helpt? Misschien hoopt Obama wel dat de opstandelingen het karwei afmaken. Maar dat brengt ook onzekerheden met zich mee. Kunnen we die lui eigenlijk wel vertrouwen? Vraagt de republikein Dick Luger zich af. In Eastern Libya, bijvoorbeeld, a Sommige opstandelingen die nu vechten tegen Gaddafi trokken eerder ten strijde tegen de Amerikanen in Irak. De discussie in de Amerikaanse politiek woedt voort. De Democratische senator Carl Levin neemt president Obama in bescherming. Hij zegt: Het is niet aan ons, Amerikanen, om te bepalen wat het doel van de missie is. Dat is aan de internationale gemeenschap. This is the world that has made a decision. This is a unique situation where the entire world has come together including the Arab world and has said that Gaddafi slaughter needs to be stopped. It is not just we the United States it's quite the opposite. Het gaat niet om wat Amerika wil. Eigenlijk is dat de omgekierde wereld Al dus de democratische senator Carl Levin die u op het laatst hoorde. Twitter bestaat vijf jaar. De rol van dit sociale medium is in de tijd sterk veranderd. gaan nou, we het zo dadelijk over hebben. Na de verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin de Hart. Ja, en de ochtendspits is alweer op zijn retour, om het zomaar eens te zeggen. Ik heb uh, één filemelding die de moeite waard is. Dat is de A76, hele richting Geleen. Uh, tussen Voerendaal en Geleen acht kilometer door een ongeluk. Want uh, de weg zou om tien uur weer open zijn. Maar de weg is nu alweer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan uh, Japan. We spreken al de hele ochtend met journalist Kjeld Duits. Die dit weekend het schiereiland Oshika bezocht. De eiland maakt onderdeel uit van het uh, grote rampgebied. Kjeld, um, we hebben het gehad over de gevolgen voor de inwoners. Maar heeft de aardbeving ook geologische gevolgen gehad voor het eiland? Is er iets veranderd? Ja, er is iets enorm veranderd. Het eiland is 70 centimeter gezakt. En dat heeft natuurlijk allerlei serieuze gevolgen. En dat betekent dat veel van de dorpen nu bijvoorbeeld tijdens vloed onder water komen te staan. Niet geheel, maar gedeeltelijk. En Toen de taxichauffeur en ik bijvoorbeeld terugreden naar Sendai... moesten we door wegen die onder water stonden. En de eerste keer dat we dat tegenkwamen schrok de, de chauffeur daar enorm van... en wilde er niet doorheen. Ik ben toen langs die ondergelopen weg gaan lopen... met een stok om te kijken hoe diep het water was... om de meter met de stok het water in. Toen bleek dat het lager was dan de hoogte van de uitlaatpijp. Dus uiteindelijk is zij overgehaald om er toch doorheen te gaan. En we kwamen dat soort stukken geregeld tegen. In het dorp waar... die Voorzitter, die raadsvoorzitter die zoveel werk, goed werk heeft gedaan, uh, zijn werk doet. Daar staat ook een gedeelte van het dorp onder water. Je ziet daar bijvoorbeeld een Shell tankstation die nu half in de zee staat. Ja. En de golven kabbelen waar voorheen de auto's en de tanken waren. Dat in moet een heel vreemd gezicht zijn. Als het ware midden in de zee. Ja, ja heel, heel, echt heel vreemd. Uh, Kjell, dat, dat heeft natuurlijk zijn gevolgen voor de wederopbouw. Hè? Daar zul je waterbouwkundig iets aan moeten doen. Hoe denken de bewoners daarover? Ja, eh, dit is inderdaad een probleem. Eh, eh, sowieso moet die stad weer op diezelfde, of dat dorp weer op diezelfde plek opgebouwd worden, als het lukt. Of misschien hoger in de bergen. Maar een groter probleem is dat bijvoorbeeld ook eh, de visserij daar is een enorme belangrijke rol speelt. 60% van de inwoners van dit dorp. ...zijn vissers en de haven is nu niet meer bruikbaar omdat het niet meer diep genoeg is. En het gaat natuurlijk jaren duren om daar weer een nieuwe haven in te zetten. Dus dat betekent dat heel waarschijnlijk die vissers in ieder geval voor de volgende jaren eh, daar niet meer willen wonen. En als 60% van de bevolking wegtrekt, ja, dan raak je ook de rest van de bevolking wel kwijt. En dit zou kunnen betekenen dat een heleboel dorpen hier uiteindelijk gaan uitsterven. Kjell Duits, nog altijd in het Dramgebied in Japan. En hij was de afgelopen dagen op het schiereiland Oshika. Dan weer eventjes naar die kerncentrale Fukushima. 1. De TEPCO, de eigenaar van de centrale, heeft zojuist zijn werknemers bij reactor 3 geëvacueerd. Er is een grijze rookpluim boven de reactor gesignaleerd. Laten we even luisteren. The Fukushima office of the Tokyo Electric Power Company says Grey Smoke was seen coming. Van de southeast corner van de No. 3 building at de Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. 3.55 pm local time. De compagnie heeft zijn werkers van de stad gevangen. Laten we maar even naar Wim Turkenburg gaan. Die heeft zich weer genesteld hier in de studio. Meneer Turkenburg, voor de mensen die het nog niet weten, atoomfysicus aan de Universiteit van Utrecht. Wat betekent dit dat er toch weer grijze rook, een grijze pluim boven reactor 3 te zien is? Ja, we hadden eerder gehoord dat het langzamerhand beter leek te gaan. Ik heb hebben het nog een half uur geleden hier ja. ook op de radio gezegd. Uh, dit is dus een van die uh, ja, onverwachte ernstige ontwikkelingen. Ja, u zei ook toen, dit, was, dit is wel degene die, waar, waar we ons het meeste zorgen over ja, maken. reactor nummer drie. Daar zijn twee grote problemen. Enerzijds de reactor, waarin onder andere plutonium zit. Uh, en aan de andere kant hebben we zeg maar dat koelbad waar ze nu al dagenlang bezig zijn, tonnen water. Ze hebben er al 3000 ton water in gespoten. Het is lek, gespoten. He? Dat is wat u denkt? Die is duidelijk lek. Ja. Uh, want als ze niet spuiten, loopt de temperatuur weer snel op... tot boven de 100 graden. En, en wat we nu horen, is dat in die koelbak... Uh, dat daar nu uh, grijze rook... Naar buiten is gekomen. Dat suggereert dat daar weer de temperatuur omhoog is gegaan. Dat er uh, ja, materiaal naar buiten komt. En wat voor materiaal? Dat kan, bedoel, dat kan beton zijn. Maar het is haast wel waarschijnlijk, Dus het moet haast wel zijn ook materiaal van de splijtstofstaven. Ik ja. weet het niet zeker. Maar dat risico is aanwezig. En men heeft dus de, de, de werkers daar in de buurt uh, teruggetrokken. Ja, dat doe je ook niet voor niks. Dat ja. betekent dat daar inderdaad weer hoge stralingsniveaus uh, zijn. Dat er veel radioactieve stof weer naar buiten komt. Uh, waarschijnlijk. En uh, ja, men wil eerst onderzoeken, wat is daar nou aan de hand? Maar het grote probleem is, men kan er niet bij komen. Ja. Dus, dus ik, ja, hoe moet je dat onderzoeken? Ja. Dat is heel lastig. Het enige wat je zou kunnen doen, is weer met, uh, met de helikopters proberen... te kijken, wat is de temperatuur daar te plekken? Ja, want dan moet je dus die brandweermannen ook weghalen... die aan het spuiten zijn. Klopt. Ja. En nou, die moeten dus dat ja. water... Die... Nou, nee, nee. Kijk, die brandweermannen, die zijn er helemaal niet. Het zijn onbemande wagens, spuitwagens. spuitwagens. Dus ja. die kunnen op zichzelf uh, daardoor blijven spuiten. Want, en dat moet doorgaan, hè? want anders kookt inderdaad de boel droog. Dus ze doen dat steeds met, uh, met vlagen. Ik begrijp ook niet waarom dat inderdaad niet permanent wordt. Ook niet waarom ze bijvoorbeeld niet met, uh, met torenkraan inmiddels gaan werken. En ja. veel gerichter, zeg maar, het water in de reactor, uh, of in, in het koelbad, zou kunnen krijgen. Maar goed, misschien gaat dat nog gebeuren. Uh, maar ja, het is een zorgelijke situatie, wederom. Ja. Ook zorgelijk zijn toch de berichten die uh, TEPCO uh, naar buiten bracht eerder vanochtend. We hebben er al even uh, wat over gezegd aan het begin van de uitzending. Uh, namelijk dat eind februari noodzakelijke controles niet zijn uitgevoerd door TEPCO. Aan wat voor controles moeten we dan denken? Nou, ik heb begrepen, ja, het zijn berichten. En ik heb het nog maar uit één bron, Reuters, uh, dat dat berichten zijn van een werknemer. Dus niet een oud werknemer, maar een werknemer. die daar zeg maar in de controlekamer functioneert. En je bent als eigenaar van Centraal verplicht regelmatig alle inspecties van alle onderdelen uit te voeren. En uh, op 28 februari heeft TEPCO zelf gerapporteerd aan zeg maar, de kernfysische dienst van Japan. We hebben zo'n dienst dus in Nederland, kernfysische dienst. dat zij uh, op 33 punten hebben verzaakt om uh, zeg maar die controle uit te voeren op onderdelen van de centrale. En dat betreft onder andere een dieselgenerator van de eerste reactor... en ook een motor van de eerste generator. En ja, bij de eerste generator heeft dus ook de eerste explosie uh, plaatsgevonden. Of daar een relatie tussen is, weet je niet. Maar het suggereert dat men uh, te slordig heeft gewerkt, laat ik het voorzichtig zeggen slordig heeft gewerkt, met, uh, met ja, dat er onvoldoende veiligheidscultuur was. Ja, waren meer klachten over TEPCO, onder andere van u... dat ze wel erg weinig informatie naar buiten brachten. Ja. Wat voor een indruk krijgt u inmiddels van het bedrijf? Nou, ze doen het beter dan zeg maar tien jaar geleden... maar ze doen het ja, in mijn ogen niet goed genoeg. Er ja. komen ook tegenstrijdige informaties uh, naar buiten. Dus je kunt uit uh, dingen die daar gebeuren afleiden... dat andere zing, daar zaken niet ze zeggen, niet kloppen. Want hoe erg is het dat die, uh, u zei het net al eventjes, die controles, uh, bijvoorbeeld van zo'n dieselgenerator, die was nogal belangrijk bij het wegvallen van de stroom. Ja, nou het, het wil niet, dat klopt, maar het wil niet zeggen, want er is ook bij andere generatoren waar het misschien wel heeft gecontroleerd gebeurd. Dus het wil niet zeggen dat als men die inspectie wel had uitgevoerd. Dat het niet zo gegaan Dat was. het niet zo gegaan want daarvan was zeg maar de ramp, met de, de tsunami die kwam achter de aardbeving was denk ik te groot. Oké. Okay. Maar meneer Teukenburg, nog eventjes over, over die Tepco. Want dat ziet toch de IAEA dan ook, dat daar iets aan schort, Dat dat dingen niet kloppen. neem die dan in zo'n geval niet... De leiding of hoe? Ik, gaan nee, doen? nee, nee, nee. De IAEA heeft wat dat betreft geen bevoegdheden. Daar kan hooguit, denk ik, de Japanse overheid uh, ingrijpen. Die moet dan ingrijpen. En uh, dat kan dus uh, op instigatie van de IAA. Uh, maar de IAA heeft geen, geen bevoegdheden om daarin te grijpen. Het is wel een verplichting, verplichting van TEPCO dat ze informatie aan de uh, IAEA geven. Dus dat is het toomagentschap. Goed, meneer Tugberg dank, maar weer voor je toelichting op de gebeurtenissen vanochtend in de centrale van Fukushima. Negen minuten voor half tien is het. Nu echt. We luisteren naar het NOS Radio <laughs> 1 journaal. Ik heb geloof ik wat mensen in verwarring gebracht vanochtend toen we het, het een uur thuis. geleden al zijn. Ja, nou goed, het is nu echt uh, bijna half tien. Uh, wij gaan het hebben over Twitter. Het sociale medium bestaat vandaag precies vijf jaar. Op 21 maart 2006 stuurde een van de oprichters het allereerste officiële Twitterbericht. Nou, het was niet heel historisch geloof ik, die tekst, maar, maar toch. Het was wel het begin. Inmiddels geeft de website wereldwijd 175 miljoen geregistreerde gebruikers... en worden er 95 miljoen tweets per dag geplaatst. Wij gaan naar een groot verbruiker en gebruiker van het Eerste Uur. Roland Stekelenburg. Goedemorgen, Roland. Wat is um, na vijf jaar het belang van Twitter wat jou betreft? Nou, dat kun je bijna niet overschatten. Uh, Twitter wordt gebruikt door ontzettend veel mensen, die, uh, en ook door mensen die ertoe er doen, waardoor het eigenlijk een dienst is geworden waarmee je ongelooflijk goed op de hoogte kunt blijven van wat er overal in de wereld op dit moment gebeurt. Hoeland, destijds was jij, Lara zei het al, een van de eerste gebruikers, een groot gebruiker nu. Heet je, waarom heb je het zelf niet bedacht? Dat, dat denk je altijd hè? bij deze ja. dingen. Hoe simpel kan het zijn? Als ik het bedacht had, dan uh, had ik jullie nu waarschijnlijk niet de woord. Uh, <laughs> ik zat je op een eiland met een cocktail? En dan had ik in San Francisco ergens uh, heel andere dingen zitten doen. Maar het is eigenlijk altijd zo. Hè. Hele goede ideeën, dingen die heel groot worden, die zijn altijd heel simpel. En in de tijd dat dit bedacht werd, ja, was het totaal nieuw in 140 tekens. Vertellen wat je doet. En dat delen met je vrienden. Hm. En de site was niet meteen een succes, hè? want ik kan me van jou ook nog herinneren... dat je zei, ja, we, de, we, we twitterden wel wat, maar wisten nog niet precies of het nou groot zou worden. Maar we wisten wel dat het belangrijk was. Nou, het, het was nieuw. Het was uh, maart 2007, dus een jaar nadat het opgericht was dat het echt in Nederland begon door te breken. En het was ontzettend slecht. Twitter deed het nooit, het was altijd down en er waren andere concurrenten die hetzelfde deden. Dus we hadden in die tijd ook heel erg veel oneenigheid onderling. Er waren toen misschien honderd Nederlandse Twitteraars van gaan we verder met Twitter of gaan we naar Jaikoe. Dat was dan een andere dienst. Nou, sommigen waren voor Twitter en anderen niet. Maar het was ongelooflijk slecht, het deed het ook bijna nooit. Maar waarom zijn jullie dan blijven twitteren? Nou, omdat het toch wel heel intrigerend was. Het was in die tijd ook heel erg van, je fietsen door de stad en dan twitterde ik door de stad. En een café. Ja. En dan twitterde iemand terug dat hij in dat café zat en daar ging je dan heen. Maar ja, het was toen ook nog heel controleerbaar. Het was eigenlijk ook een vriendenclubje. En het, in die zin heeft het mijn leven ook al heel erg veranderd. Want de mensen van dat eerste uur die ken ik ook nog steeds allemaal. En die ontmoeten elkaar ook nog steeds. Is er een omslagpunt aan te geven, Roland? Op een, een moment waarop je kunt zeggen: van nu is het wat geworden. Nu werd ja, de betekenis natuurlijk. duidelijk. Dat, dat, dat zijn een paar grote nieuwsgebeurtenissen geweest. De, uh, de crash van de, het vliegtuig van Turkish Airlines, dat was ruim twee jaar geleden, denk ik. Uh, dat was een heel groot moment, omdat dat werd gewoon voor het eerst dat, uh, gebeurde dat er iets via Twitter de wereld in kwam. Er was een jongen die twitterde dat en daarna pikte uh, de media het op. En toen dacht iedereen opeens van, wow, uh, hoe kan dat nou? Een onbekende dienst waar uh, nieuws eerder op verschijnt dan de gevestigde media. En... Iran was daarin ook ongelooflijk belangrijk. Dat was zo'n nacht dat CNN zat te pitten... en er was op televisie helemaal nergens iets te vinden. En ik weet nog dat ik die nacht via Twitter en YouTube en andere social media... ...het nieuws zat te volgen en daar de volgende ochtend toen ook bij jullie verslag van hebt gedaan. Van, uh, ja uh, Dat je eigenlijk alleen maar via al die nieuwe sociale media het nieuws direct kon volgen. Men zegt ook dat het um, als sociaal medium een belangrijke rol speelt in uh, de revoluties in het Midden-Oosten die nu gaande zijn. Uh, zie jij dat ook zo? Ja, dat zie ik zeker. Uh, het, het is een van de middelen hoe mensen tegenwoordig contact met elkaar houden... En, ik, zou, ik ben de laatste om te zeggen dat uh, Twitter of Facebook dat heeft veroorzaakt. Dat geloof ik helemaal niet. Veelden mm -hmm. mensen op andere manieren met elkaar Het is meer een markt. faciliterende rol, dus het is een faciliterende rol, maar uh, een feit is dat het tegenwoordig veel makkelijker en veel sneller gaat. Mm -hmm. Het is mobiel, je kunt op straat kun je ieder moment uh, dingen delen met anderen. En uh, dat versnelt uh, wat er gebeurt enorm. Het is, het is ook echt een uh, ja, soms echt een rollercoaster wat er dan gebeurt online. Vol van geruchten, vol van. ...dingen die onbevestigd zijn... ...en dan moet iedereen dat maar weer zijn eigen uitgaan. uithalen. Ja. Weet je nog wat je eerste tweet was, Roland? Ik zou het echt niet meer weten. Nee, ik ook niet. Nou het is alvast ja. volstrekt onbetekenend geweest. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Hey Roland, dank je wel weer voor jouw uh, analyse over Twitter. Graag gedaan. Roland Stekeneburg, onze internet-expert... ...en Twitteraar van het Eerste Uur. Vandaag dus Twitter vijf jaar. Heel veel getwitterd vanochtend bij mark Robin Visser... ...van de echte vogeltjes dan wel te verstaan... ...nu inmiddels op het strand met zand tussen de tenen. Heerlijk. Ik heb chans ook. Ik heb Met? chans van een, een wit-bruine labrador... Oh. die rondjes om mij heen rent. Ik weet niet precies wat hij wil, maar ik denk dat hij de lente in de kop heeft. Hebben jullie ook de lente in het hoofd? Staat hij tegen je been aan het wrijven? Nee, nee oh. hij is er weer eventjes vandoor gegaan. Okay. Hij, dacht, hij, hij wil niet in de uitzending, denk ik. Toen ik hier vanmorgen naartoe ging, toen dacht ik... Ja, moeten we het nou echt over de lente hebben? Want de lente is vandaag begonnen, hè? Maar ik bedoel, tussen al die bombardementen en radioactieve straling... over het weer praten, terwijl het toch eigenlijk heel erg belangrijk is. En toen ik hier vanochtend het strand opliep en de zon de strand zag belichten... toen dacht ik, ja, hier gaat het leven ook gewoon door. Dit is ook belangrijk. Mm. En ik kijk nu naar die boulevard die, uh, waar ze aan het bouwen zijn... En heel verderop in de verte zie ik twee kleine stipjes, twee kleine figuurtjes die aan de rand van het strand zitten. Ze zitten er al een tijdje. Ik denk dat ze ook aan het praten zijn. Of Misschien moeten ze de winter nog doornemen, dat weet ik niet. In ieder geval wil ik graag eindigen hier aan de kust in het nieuwe seizoen. Beetje een soort rustpunt. Het einde van de uitzending kunnen we nog eens rustig nadenken... over wat er vanochtend allemaal over ons heen gekomen is. Met... Het strandgeluid op de achtergrond. Ik heb eigenlijk verder niks meer te zeggen. Fijne lente iedereen. Mm. Wat fijn dat wij nu naar buiten kunnen Marsen. Ja, Kom maar even richting stranden, kunnen we zo ook die schelpjes onder onze slippers horen kraken mark Robin Visser vanaf het schandstrand van Scheveningen. Hij vierde de eerste dag van de lente En zo zijn wij aan het eind gekomen van het... Uh... He, wat een fijn geluid. NOS Radio 1-journaal. Uh, Sven, ja, jij moet nog even binnenblijven, jongen. Jazeker. Maar, maar dat is ook een groot zijn. genoegen. Jazeker. Want wij gaan praten over de uh, energievoorziening. Onze energievoorziening wel te verstaan van de toekomst. Want met die onrust in het Midden-Oosten en de nucleaire ramp na de Aardbeving in Japan is dat een grote vraag. Ik ga praten met het hoofdcrisisbeleid van het Internationaal Energieagentschap in uh, Parijs. Sporters die op het veld uh, geweld gaan gebruiken. moeten voortaan worden vervolgd. Vindt de VVD. Gebeurt namelijk veel te weinig. En de Libische opstandelingen zijn ook actief in Londen. Daar hebben ze namelijk. De villa van Saif Gadavid, dat is de zoon van, gekraakt. En onze correspondent Lia van Bekhoven kreeg er een rondleiding. Hoort u zo meteen in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van bijna half tien. Heel dicht naast me vandaag zit Jan van der Putten. Radio 1. Ah, ik ben met De NOS-journaal. Een van de reactoren in de Japanse kerncentrale Fukushima... heeft opnieuw problemen. Uit reactor nummer drie komt grijze rook. Vermoedelijk komt die rook uit het koelbad... waarin de splijtstaven liggen opgeslagen... Enkele medewerkers van het energiebedrijf zijn geëvacueerd. De opmars van de regeringstroepen in Libië lijkt door de luchtaanvallen gestopt. Gisteravond werd raketten raket afgevuurd op het hoofdkwartier van Gaddafi... waarbij een gebouw werd verwoest. En het is niet duidelijk of daarbij gewonden zijn gevallen. Volgens het Amerikaanse leger is de Libische leider... geen doelwit van de acties van de coalitie. In Israël zit een Palestijngevangen die vier weken geleden verdween in Oekraïne. Vier weken geleden meldde ze vrouw dat hij was ontvoerd door de Israëlische geheime dienst. De man werkt bij een elektriciteitscentrale in de Gazastrook. Israël heeft nu bevestigd dat hij vastzit, maar waarom is onbekend. En het telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Deutsche Telekom ruim 27 miljard euro. En AT&T is nu in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie op de A12 Daarna richting Utrecht. Tussen Rewijk en Woerden staat 3 kilometer. En op de A76 Heerle richting Geleen. Tussen Knopen ten Essen en Schinnen 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Sporters die geweld gebruiken op het veld moeten worden vervolgd, zegt de VVD. Het huis van Gaddafi's zoon in Londen is gekraakt door Libische opstandelingen. En wij krijgen een rondleiding. Onrust in het Midden-Oosten en een ramp in Japan. De vraag is: hoe stellen we onze energievoorziening in de toekomst veilig? In het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is anderhalf over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Thijs Boelens is vanochtend in Rotterdam. In de havens aan de Lloydkade, om precies te zijn. Vandaag een historische plek, want 60 jaar geleden, in 1951, kwamen hier de eerste molukkers van boord. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen, Sporters, zowel amateurs als professionals, moeten worden vervolgd als ze geweld gebruiken op het veld, vindt de VVD. Nu wordt er vrijwel nooit aangifte gedaan naar ernstige misdragingen. En dat moet dus anders. Maar de liefde, goedemorgen. Goedemorgen. U bent Kamerlid voor de VVD. Uh, waarom uh, worden mensen eigenlijk nog niet vervolgd als ze geweld plegen op een veld? Dat heeft ermee te maken, voornamelijk dat de slachtoffers uh, van, uh, van geweld op het veld uh, minder vaak aangifte doen dan wanneer dat op straat gebeurt. Ja, maar als het wordt geconstateerd, kun je iemand toch ook vervolgen zonder dat er aangifte is gedaan? Um, uh, als het gaat om persoonlijke mishandeling, dan uh, is het, uh, uh, heeft het verreweg de grootste voorkeur om, uh, dat, die per, dat het slachtoffer aangifte doet. Ja, en waarom gebeurt dat niet? Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat uh, in, in de afgelopen uh, decennia is ontstaan. Op een of andere manier beschouwen mensen geweld op, uh, op een voetbalveld uh, anders dan geweld op straat. Maar uh, wat de VVD betreft is een, uh, een klap in het gezicht is een klap in het gezicht. Of dat nou op straat is of op het veld. Ja. En hoe gaat u dan uh, bewerkstelligen dat mensen in de toekomst wel aangifte gaan doen? Um, Wij kunnen als, uh, als politiek of als wetgever kunnen we daar niet, uh, uh, niets aan doen. Nee. Maar ik wil wel graag met, uh, met de bonden uh, in gesprek... Ja. om hun duidelijk te maken dat uh, aangifte de norm moet zijn. Ja. Maar goed, dan zeggen die bonden, ik ben het helemaal met u eens en vervolgens zijn er mensen op het veld die denken... ja, die gozer voor me, of die vrouw voor me... als het om damesvoetbal gaat bijvoorbeeld, of hockey weet ik het... die kom ik over een half jaar weer tegen... nou ook bij de returnwedstrijd... en daar heb ik geen zin in, nog meer gez gezanig en gezeik... dus dat doe ik maar lekker niet. En dan, dan is de situatie nog precies hetzelfde als nu. Ja, ja... En maar dat wil niet zeggen dat we daarom maar niks moeten doen. Ik vind het juist dat we mentaliteitsverandering moeten bewerkstelligen. Ja. En dat doe je door uh, de, bij de bonden erop te, uh, te hameren... dat zij aan clubs en aan spelers van hun sport duidelijk maken... dat geweld absoluut niet getolereerd wordt. Dat je als slachtoffer het volste recht hebt om aangifte te doen. Ja. En dat ze daarin ondersteund worden. Goed, maar we hebben op het veld een scheidsrechter. Die heeft een fluitje. Ja. En die fluit bij een overtraining. En die stuurt iemand desnoods van het veld af als het te ver gaat. Ja, dat gaat over Tuchtrecht. En dan praat je echt over uh, uh, iets heel anders dan uh, geweld. Ja, kun je de wet niet zo veranderen dat iemand die in aanmerking komt voor het Tuchtrecht, dus voor de tuchtafdeling van de, bijvoorbeeld de KNVB komt, uh, meteen ook met de officier van justitie te maken krijgt? Dat is, dat is, nou duik je heel erg de techniek in. Ik vind elke gedachte interessant en het uitwerken waard. Maar het principe moet voorop staan. En wat mij betreft, als we in staat zijn om als samenleving... met de sportbonden afspraken te maken dat zij aangifte doen... gaan, gaan propageren en gaan ja. ondersteunen... Ja. dan hoeven we niet in allerlei techniek te duiken. Nee, maar meneer De Liefde, dat wordt al jaren geroepen. En ook door die bonden. Namelijk ja. geen geweld op het veld, geen geweld tegen schijnsrechters. Wij gaan er werk van maken. Ja. En in de praktijk blijft dat dus gewoon bestaan. Nee, wat je ziet is dat er een aantal preventieve uh, projecten zijn... die hun vruchten afwerpen. Een beetje ja. afhankelijk van bij welke sport je kijkt. Ja. Um, maar um, voorkomen is altijd beter dan genees. Laat ja. dat helder zijn. Maar u bent maar de, de wetgever. Er zijn altijd mensen uh, die zich uh, niet aan de regels houden. En ja. daarvoor moet aan het einde van de keten, dus in de repressie... Ja. moet ook een maatregel mogelijk zijn. Maar u bent de wetgever, zei ik net... Ja. U komt in een voorstel. Maar nou, ik ben ook volksvertegenwoordiger. Dus ik vertegenwoordig ja. ook uh, het geluid wat in de samenleving leeft. Ja. En de Die bedoeling is, is dan, duidelijk... wij, daar huren wij u namelijk met z'n allen voor in... dat u daar dan wat aan gaat doen. En dat doet u door middel van wetten te maken. En nou is mijn vraag, nou... u kunt dit me makkelijk roepen... maar wat is vervolgens de consequentie? Wat gaat er concreet gebeuren? Ik roep dit niet makkelijk... En, um, nou, het dan eens wat denken, de consequenties zijn. Het is naïef om te denken dat we alles met wetgeving kunnen oplossen. Ja, ik vertolk maar. hier uh, een geluid in de samenleving die sterk leeft. Ja. En uh, daar ga ik de bonden uh, op aanspreken. Ja. En ik ga hen echt op hun hart drukken dat zij een morele verantwoordelijkheid hebben... om alles eraan te, uh, te doen. Maar om die bonden die roepen al veld. jaren dat ze daar wat aan willen doen. Maar, ja, het, ligt maar tussen, dus, het ligt dus bij de individuen op het, het veld. Woord, die en... moeten aangifte gaan doen. En dat doen ze dus kennelijk nog steeds onvoldoende. Ja, en daarin moeten ze dus uh, door hun bonden... en hun clubs en de besturen van die clubs duidelijk gemaakt worden dat die hun steun op het moment dat ze dat doen, zodat het gedrag wat u net aan het begin van, de, van dit gesprek beschreef niet meer plaatsvindt. Dus uh, een soort van heropvoeding op het veld? Nou, het moet gewoon normaal worden dat je aangifte doet. Ik bedoel, als u een klap in uw gezicht krijgt op straat, dan doet u aangifte, maar... Nou, heel veel mensen doen dan ook zouden... geen aangifte omdat ze bang zijn meneer de Liefde. Nou... Er zijn een heleboel die dat wel doen. Nou, er zijn er ook een heleboel die dat niet doen. Als u de laatste cijfers van de laatste jaren erop nakijkt... dan doen heel veel mensen geen aangifte... omdat ze het gevoel hebben dat het geen enkele zin heeft. Dus... Volgens mij heeft dat meer met diefstal te maken dan met geweld. Goed, maar u wilt dan dat er meer aangifte wordt gedaan. En dan is mijn vraag toch, die ik aan het begin ook stelde... en die ik dus nu herhaal, want ik heb daar nog geen, steeds geen antwoord op gekregen... namelijk hoe gaat u dat precies bewerkstelligen? Wat gaat u doen als Kamerlid? Ik ga met de sportbonden in gesprek. Ik ga met de Kamer in gesprek. We hebben binnenkort een rondetafelgesprek tafelgesprek... met alle sportbonden en voetballers en trainers en coaches en noem maar op. En daarmee gaan we uh, uh, informatie uitwisselen en afspraken maken. Ja. En mijn oproep aan hen zal heel helder zijn. Ja. Zorg ervoor dat slachtoffers van geweld op het veld zich beschermd voelen... en gesteund voelen ja. door de bonden, zodat aangifte de norm wordt. Goed. Tegelijkertijd kan het Openbaar Ministerie ook zelf besluiten... om te gaan vervolgen, ook zonder aangifte. Dat zei ik net ook al. Vindt u dat de officier van justitie... dat er bijvoorbeeld een speciale officier van justitie zou moeten komen... die op zondagavond met het bord op schoot naar Studio Sport gaat zitten kijken? <laughs> uh, u, u brengt het heel beeldend. Uh, ik ik maar probeer het zo concreet mogelijk ja, te maken. Ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik. Ja. Het, is, het is een gedachte die ik interessant vind. Uh, maar ik zou liever zien dat de bonden als eerste zelf het goede voorbeeld geven. En dan hoeven we dat niet te doen. Goed, bonden opgelet. U krijgt telefoon van Bart de Liefde. Ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Twee Nederlandse truckers zijn een dag gekidnapt geweest... in de buurt van de Russische stad Sint-Petersburg. De lading, partij Viagra-pillen, ter waarde van honderdduizenden euro's... is gestolen. De vraag, hoe worden dit soort waardevolle transporten eigenlijk beveiligd? Floris Liebrand is van Transport en Logistiek Nederland en heeft het antwoord. Nou, Tln adviseert transportondernemers uh, op verschillende manieren... Uh, om transport te beveiligen tegen, uh, die, uh, tegen diefstal. Allereerst uh, adviseren wij om dit soort transport altijd uit te voeren... met een dichte, harde bak die men beter kan afsluiten... en dus ook moeilijker valt open te breken. En daarnaast adviseren wij ook om een noodknop in de vrachtauto te installeren. Zodra de chauffeur in nood uh, deze indrukt... wordt er contact opgenomen met de alarmcentrale. En deze kan direct actie ondernemen, dus ook in het buitenland... Nou, vervolgens kunnen wij ook adviseren om een uh, speciale GPS-ontvanger bijvoorbeeld in de lading te zetten. Nou, in dit geval uh, zou dat bijvoorbeeld in een medicijndoosje kunnen. Uh, wanneer, de diefst, of de, wanneer de lading dan gestolen is, uh, valt na diefstal de lading nog altijd te traceren. En tot slot adviseren wij, en zeker in dit geval waar het uh, medicijnen betreft om bij heel waardevolle lading het transport altijd te escorteren met, uh, uh, met een beveiliging... die bijvoorbeeld voor of achter de vrachtauto aanrijdt. Al dus, Floris Liebrand van Transport en Logistiek Nederland. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedeborg Nederland... voor uw minuut Ranking the News. Gaan we nu terug naar Rotterdam. In het voorjaarszonnetje hoop ik voor hem, Thijs Boelens. In, in het voorjaarszonnetje. we kijken uit over de prachtige havens van Rotterdam... liggen de prachtige dijn. 60 jaar geleden kwam hier het eerste schip uit de Molukken aan, de Kota Inten, de eerste Molukkers die hier van boord kwamen. Hoe heeft dat, dat er toen uitgezien? Nou, het zag er natuurlijk een stuk troostelozer uit. Dat was uh, zes jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. En bovendien uh, vonden mensen het koud. Dat was eigenlijk een van de uh, gemeenschappelijke uh, herinneringen die mensen hebben gehad het was aan de kade. En dat zie je ook aan de foto's, aan de films. Mensen komen in Sarum Kabaya, dus eigenlijk in tropische kledij naar beneden. De man natuurlijk nog in uniform. Maar je ziet eigenlijk, eigenlijk aan ze dat ze het ontzettend koud hebben. Ja, aan het woord, historicus Wim Manahutu heeft een boek geschreven. Molukkers in beeld. Wordt vandaag gepresenteerd, mede omdat het dus 60 jaar geleden is dat dat eerste schip hier aankwam. Um, als u een conclusie moet verbinden aan het boek dat u geschreven heeft, wat, wat, wat concludeert u dan? Het is natuurlijk een uh, geschiedenis geweest van 60 jaar met hoogte- en uh, dieptepunten. Uiteindelijk uh, kun je zeggen dat hoewel niemand uh, dacht dat het verblijf zo lang zou, zou duren, dat Molukkers uh, hun weg hebben gevonden in de Nederlandse samenleving. Dat ze aan de ene kant heel Nederlands zijn geworden, dat geldt zeker voor de jongere generaties. Maar dat ze aan de andere kant die Molukse achtergrond altijd zijn blijven vasthouden. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste conclusie van dat verhaal. En dat het geen tegenstelling hoeft te zijn. Dat je en Molukker en Nederlander kan zijn. Ja, de Molukse gemeenschap in Nederland is op dit moment ongeveer 45.000, 50.000 Molukkers. Um, mensen dachten toen de tijd echt dat ze voor een halfjaartje hier zouden zijn en weer terug zouden gaan. Hè? Klopt, dat was ook gezegd. Je komt tijdelijk naar Nederland als militair met je vrouw en met je kinderen. En dan ga je weer weg. Alleen over waar mensen daar naartoe zouden moeten gaan, daar liepen de meningen fundamenteel over uiteen. De Molukken zelf, die wilden eigenlijk terug naar de Molukken, maar dan uh, de Molukken onder een eigen staat. Terwijl het op dat moment uh, Indonesisch grondgebied uh, was, dat is het op dit moment uh, nog steeds. Dus daar liepen de meningen eigenlijk al uh, overuit één, En dat heeft ertoe geleid dat van die zes maanden uiteindelijk 60 jaar is geworden. Ja. We hadden het er al even over. Uh, militairen, uh, ja, de knil, hè? het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Uh, meneer Elzer Metiari, u... Uh... U zat op dat schip, hè? 60 jaar geleden kwam u op de Roma hier binnen in Rotterdam? Ja, hier in Rotterdam aangekomen, ja. Kunt u beschrijven hoe dat was? Want we woorden net al even, ja. Maar wat, wat is uw herinnering? Ja, dat is een koud natuurlijk, hè? klimaat klimaatverandering natuurlijk, dat is alles wat, ja. Was u ook in de overtuiging dat u een halfjaartje zou blijven en dan weer terug naar uw moederland? Ja, we harde gedachten dat toch? Op die manier zouden we teruggaan. Ja, uh, in de geschiedenis heeft het geleerd dat tot veel woede geleid onder de Molukse gemeenschap. H had u dat zelf ook, dat u gefrustreerd was? Nee, frustreert niet. Nee. Nee, nee, nee. Je moet een beetje reëel blijven staan, blijven gebruiken. Eh, zo doen we reëel. Eh, nee, frustreert, dat, eh, dat heb ik niet. Misschien? Eh. Nee. Dan moet ik wel zeggen. Ik ben er zo kwaad geweest. Ik heb alle uitrusting van militairen met plunjezak geplaatst en dan in de haven van Vlissingen het op. En, en toen was u er vanaf. Ja, ja u zat op een schip met, met 200 vrijgezellen, hè? Ja, ja dat klopt. Ja. Hoe was dat? Oh, gezellig. <laughs> Onder elkaar. ja. elkaar. Ja, ja. Ja. Ja. Je hebt er nog mij je bent nog nooit zo, zo, zo lang met de zee reizen. op zeer geweest. natuurlijk. Dat is ook een beetje. Anders, maar het is gezellig is toch wel. Hier voor ons liggen ook nog twee uh, historische documenten. Uh, Marijke Thijssen, uh, u bent afgelopen zaterdag 60 geworden. Dat betekent dat u op dat eerste schip, de Kota Inten, geboren bent. Ja, dat klopt, precies. En uh, wat ik ervan herinner, weet ik niet. Ik was baby, dus... Uh, wat zien we hier voor ons liggen? Dit is een uh, document wat uh, geschreven is, ik dacht ingevuld door de kapitein, denk ik. En nog een uh, geboorteuitreksel wat ik uh, na jaren heb moeten zoeken... om een uh, Nederlandse nationaliteit te krijgen. Ja, ik kwam dus als pasgeboren baby, baby kwam hier op de kade van Rotterdam? Ja, met mijn ouders natuurlijk en mijn twee broers. Uh, ...acht door familie? Ja, mijn oma. Uh, mijn oma Clara, uh, metaal. Zij is met een Nederlandse man, uh, politieman getrouwd in uh, Indonesië... op uh, Makassar, denk ik. Ik weet het niet zeker, maar in ieder geval... Na de Tweede Wereldoorlog woonden ze al in Rijswijk, bij Den Haag, daar in de buurt. Vandaag wordt die historische dag dus opnieuw beleefd. Straks gaan alle genodigden op een schip uh, om die aankomst weer opnieuw te beleven. En van daaruit gaat het vanuit Rotterdam met een bus naar Amersfoort, waar uh, alle Molukkers werden uh, verzameld op het moment dat ze in Nederland kwamen. Ik wens u veel plezier vandaag. Waren de laatste woorden van Thijs Boelens. Straks de Londense villa van de, van de zoon van uh, Muammar Gaddafi is gekraakt. En u krijgt zo een rondleiding. Is nu het goede nieuws. Positief nieuws Network. Tom van de Ven. Dag. Dat wordt volgens mij een enorm geklieder in die treinen. Want er komen geen wc's in de sprinters. Nee, nee, absoluut niet zelfs. We hebben twee modellen. We, we hebben een herenmodel en we hebben een damesmodel. En eh, daar zit een, een opening in waar je dus in kunt urineren. Een holle opening. En eh, dat is verder geen probleem, want dat gaat, gaat probleemloos. Voor de dames hebben we een, een ergonomisch gevormde, gevormde ovale opening. En de dames houden met een, met een lipje wat eraan zit, houden die dat gewoon tegen het lichaam aan. En daar kan niks fout gaan. En als je in die zak plast, dan wordt het meteen een harde substantie begrijp ik. Nou, na een paar stukken, na een aantal seconden, dat, dat varieert een beetje, maar dat ligt een beetje tussen de 5 en de 8, en 9 seconden. Dan is zeg maar de hele urine, heeft zich, of de, de absorber heeft eigenlijk heel de urine omgezet in een vaste cel. En dan kun je hem na 10 seconden kun je hem bij spreken, kun je hem op zijn kop houden, komt er geen druppel naar uit. Stel dat ik nou een avondje ben wezen stap en ik wil terug met de trein. Is het dan uh, bijvulbaar of is het voor eenmalig gebruik? Nou, laat ik het zo formuleren. Hij is eigenlijk bedoeld voor eenmalig gebruik. Op het moment dat hij eenmaal gebruikt is, wil niet zeggen dat hij daarna helemaal niet meer werkt. He, bij een tweede keer, als u dat zeg, zoals u dat omschrijft. Ja. Um, het werkt dan alleen niet meer optimaal. En je zit met zo'n zak pis op schoot. En uh, uh, heeft u zelf zo'n ding nu ook bij u, altijd in de auto? Ik heb, ik, heb die in mijn, ik heb altijd uh, in mijn Heb ik dat, uh, zowel voor mezelf als voor mijn vrouw... En uh, mijn vrouw heeft er ook altijd een, minstens één in de vast zitten. En dan gaat uw vrouw gewoon even achter een boom staan? Ja, nou, die zijn er ook. Laten we, dat, laten we dat zo stellen. Bent u niet bang dat die jongeren in de trein met zo'n uh, zo uh, harde urinezak gaan voetballen? Of leuk uh, handballen? Ja, die zijn er. En die zullen er altijd blijven. En hoe je het ook bedenkt en hoe je het ook doet, er zal altijd een kleine groep mensen blijven die dat, die dat humor en fijn en leuk en, en, en, en, en, en prachtig vinden ten opzichte van hun vrienden. En het uh, ziet eruit als een soort boterhammenzak. Er was in het verleden was er zo'n soort product. En was, dat zag eruit als een beetje een veredelde boterhammenzak. En dat, dat was een, een gruwelijke ergens. We hebben luister, dat kan in ieder geval vriendelijker, en beter en een beetje aantrekkelijker als. Als dat je in een, uh, in, het, in, in de in plastic uh, boterhammenzakje staat te urineren. Dus wij heeft zich laten inspireren door de porno-industrie. Uh, we wilden niet naar het, naar het, de vorm van een uh, urinaal, zoals we dat, zoals dat in ziekenhuizen en dergelijke kennen. Dat had gekund, maar dat vonden we nou niet echt een, een, een leuke overvallende vorm. Voor de hele model dat, is een, uh, dat hebben we maar even sportief in een, uh, in een uh, model van een autootje gemaakt. Een uh, Honda Vilva. Ik bedoel, je kunt het je gek maken als je wilt. De, de, de, de, de openingen en, en, en de vormgeving van het damesmodel, die zijn dus duidelijk dat 99,9% dat, uh, daar prima mee uit de voeten kan. And one size fits all, neem ik aan. Uh, uh, voor 99,9% ja. Ja, maar als je het te klein hebt, kan het ook nog lastig zijn natuurlijk. Het, het, het, het, het, het, uh, ja, het oog wil ook wat. Laten we het daarop houden. Brenger van het Goeie Nieuws was Erik Bakker.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 in my throat. u denken, dit kan alleen maar Brit zijn, dan klopt dat, want ze komen uit Glasgow. Belle en Sebastien met Funny Little Frog. Over Engeland gesproken, het is niet altijd duidelijk welke delen van Libië in welke handen zijn. Maar er is één stuk grondgebied waar de rebellen heer en meester zijn. En dat is in Londen, in het huis van Saif Gaddafi. Dat is de zoon van, weet u wel. Sympathisanten kraakten uh, zijn huis met de bedoeling om het over te dragen aan het Libische volk, zodra dat mogelijk is. Lia van Beckhoven, onze correspondente in Londen, die ging eens kijken hoe dat huis van de zoon van de dictator van Libië er van binnen uitziet. Het is een groot bakstenen huis in een van Londens betere buurten. Er is een enorme achtertuin, acht slaapkamers, vier badkamers. En alles is ruim, riant en voor de Libische bewoners van een ongekende luxe. Because I never lived in a house like this. Because I'm a poor person from Libya. Abdullah kan er niet van genieten. Wij Libiërs worden arm gehouden, zegt hij zodat zeef Gaddafi en zijn familie in luxe kunnen leven. When I went in and I felt like just really upset and sad because the way he lives his life and the way we live our life. is dad pay for this house from our money and making our people over there poor and poor and poor. And it's really really upset me. De Britse groep die het huis voor de Libische gemeenschap kraakte uit solidariteit is ook niet happy, zei het om een hele andere reden. De vloer, overal marmer en dat betekent schoonmaken. My god, it means you have to clean it every day. Was the floors every day? Ja, every day. Of zo te zien, bijna iedere dag. What is the living room. Yeah, it's living room, sitting room. Area. Dus wat krijg je voor 13 miljoen euro? Can't you most of the house, so Boven is verboden omdat mensen, meest Libiërs, er na een drukke actiedag liggen te slapen. Um, this is the sort of maar het souterrain, de onderste van de vijf verdiepingen, maakt veel goed. Oh. Wat is dit? Een zwembad, of course. En naast het overdekte zwembad, de sauna, de sportruimte, de filmzaal. In bruin suède behangen en met leren banken en stoelen. Het is aan de krakers en rebellen niet besteed. Waar de bewoners zeef Gaddafi wel dankbaar voor zijn, is voor de grote platte buisscherben. In praktisch iedere ruimte hangt er wel een. En allemaal zijn ze afgestemd op Al Jazeera. Een stuk of vijf mannen kijken op de onvermijdelijke witte leren bank naar de laatste ontwikkelingen. Verderop in de keuken zijn anderen met Gaddafi's pannen en schotels in de weer voor het avondeten. De bewoners zeggen voorzichtig om te gaan met safe Gaddafi's bezittingen. Alle spullen die er zijn, en dat zijn er niet veel, het huis is relatief leeg, het stond maandenlang te koop, zijn geïnventariseerd. Niemand aan deze kant van Tripoli wil beschuldigd worden van diefstal. Did you find anything that was personal at all in this house? Nee, nee. En we zijn ook voorzichtig geweest. We hebben alles in het huis gedocumenteerd om te zorgen dat we niet worden beschuldigd van dieven of zo. En we willen ervoor zorgen dat alles wordt verkocht en het geld teruggaat naar de Libiërs. Hoe is het nog vaag, maar op den duur moet dit huis overgedragen worden aan de Libiërs. Het is sowieso, zegt een van de krakers, absurd dat zoveel beelden één persoon toekomt. It's a ridiculous display of wealth, um, it's unnecessary for any one person to have something that's just ridiculous. Nieuwe van Bekhoven in de Londense villa van Sef Gaddafi, de zoon van... Het is vijf minuten voor tien. We blijven even bij de onrust in het Midden-Oosten en dus ook bij Libië. Want de Wereldomroep, onze Nederlandse Wereldomroep... gaat extra uitzendingen maken in het Arabisch. Rick Renze, hoofdredacteur van die Wereldomroep, goedemorgen. Goedemorgen. Voor wie zijn die uitzendingen bedoeld? Nou, die zijn feitelijk bedoeld voor het hele Midden-Oosten... maar er zal uh, zeker de afgelopen dagen... buitengewoon veel vanuit Libië naar uh, geluisterd worden. We ja. werken daar samen met uh, uh, een groot aantal... Uh, Vrije radiostations. Zoals onder andere de Voice of Free Libya. Uh, Radio Free Libya Benghazi. Free Libya Misrata. Dus uh, dat, dat zijn stations die zeg maar, delen van onze uitzendingen doorzetten. Ja. Uitzendingen dus echt bedoeld. Om de bevolking ter plekke. Die waarschijnlijk verstoken is. Van informatie bij te praten. Ja dat zijn uitzendingen. Overigens dat zijn niet alleen uitzendingen. Die we dus via de satelliet uitzenden. Je kan ook die website. Voor zover die bevolking die websites kan bereiken. Maar we doen het toch. Die websites zijn ook in de, in de, uh, online. En daarnaast hebben we. Uh, maken we ook gebruik van wat we noemen slide TV, een soort dia TV. Ja. Uh, we maken voor de satelliet gebruik van het televisiekanaal, maar daaronder heb je ook de radiouitzendingen. En dat televisiekanaal gebruiken we om dia's uit te zenden met zeg maar de laatste updates van informatie. Juist. Goed, en is er uh, ook uh, enige indicatie of er naar wordt geluisterd? Ja, zeker. Want uh, het zijn wat je noemt uh, interactieve uitzendingen. Uh, uh, mensen kunnen terugpraten. Dat betekent dat we in uitzendingen live ook met mensen praten. Zoals gisteren ja. uh, toen we verslag deden van de, uh, de demonstraties in Marokko. Casablanca Rabat. Uh, dat zat ook in die uitzending, ook om een overzicht te geven van wat er gebeurt. Hè? Maar in die uitzendingen zaten bijvoorbeeld ook verslaggevers van uh, FM Cheza. Uh, dat is een Marokkaans uh, station. En de verslaggever van dat station liep mee in de demonstraties. Uh, zat bij ons in de uitzending. En dat wordt dan vervolgens weer doorgezet naar uh, de rest van, uh, van het Midden-Oosten. Allemaal te horen dus. En gemaakt voor de bevolking ter plekke in dat onrustige Midden-Oosten. Rick Rens, hoofdrechtuur van de Wereldomroep, Ik dank je wel. Straks, dames en heren, hoe stellen we onze energievoorziening... in de? de toekomst veilig, met die onrust in het Midden-Oosten... en ook met de nucleaire ramp na de aardbeving in Japan. Ik ga praten zometeen met het hoofdcrisisbeheer van het uh, energieagentschap in Parijs. Allemaal na de reclame het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op één. Tot zo. Ben ik boos geweest? Ja...